...op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama noemt het goed nieuws... ...dat er geen olie meer in de golf van Mexico stroomt. Hij benadrukt wel dat er nog geen definitieve oplossing is. Oliemaatschappij BP plaatst de afgelopen dagen... ...een nieuwe kap over het olielek in de golf... ...en noemt de eerste testresultaten bemoedigend... Obama zegt dat de nieuwe afsluiting er in ieder geval voor zorgt dat de oliestroom nu beheersbaar is. Totdat er een definitieve oplossing is gevonden. In het academisch ziekenhuis Maastricht heeft een vrouw een nieuwe hartklep gekregen. Die is geplaatst via de halsslagader. Volgens het ziekenhuis gaat het om een wereldprimeur. De 74-jarige patiënt was in zo'n slechte conditie dat een gewone open hartoperatie niet mogelijk was. De vrouw is weer thuis en maakt het goed. De laatste jaren worden steeds vaker hartoperaties via andere lichaamsdelen uitgevoerd... Zoals bijvoorbeeld de Lies. Het noodweer van woensdag heeft vooral veel schade aangericht in Noord-Limburg. Volgens Interpolis komt iets minder dan de helft van de 1400 meldingen uit die provincie. Vooral agrariërs zijn volgens de verzekeraar getroffen. Interpolis verwacht dat het totale schadebedrag uitkomt boven de 40 miljoen euro een actie van Interpol in Azië zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd... die zich bezighielden met illegaal gokken op WK-voetbalwedstrijden. Er is meer dan 10 miljoen dollar cash geld in beslag genomen. Er zijn invallen gedaan op 800 adressen in Maleisië, Singapore, Thailand en China... inclusief Hongkong en Macau. Er is voor meer dan 150 miljoen dollar illegaal op voetbalwedstrijden gewet, zegt Interpol. De Nederlandse architect Rem Koolhaas krijgt voor zijn gehele oeuvre een gouden leeuw op de architectuurbiennale in Venetië. Hij wordt geëerd als een van de grootste levende architecten die de horizon van de architectuur verbreed heeft. De Rotterdammer ontwierp onder meer de Nederlandse ambassade in Berlijn en het hoofdkantoor van de Chinese staatstelevisie in Peking. Het weer, wolkenvelden. het is 22 tot 28 graden. In het oosten kans op een onweersbui. Morgen overdag wisselend bewolkt met enkele buien. Dit was het NOS Journaal.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 No, there is no Baby, it feels so right To dance with a beat up right. That heat between you and I Free, to the in Life, we like to live life I could spin my There's no getting Oops.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 for Africa.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 Het is Proyecto.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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. antwoord. 106.9 FM. ZFM. Every second is a lifetime. And every minute more brings you closer than God. And you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before. And it's Second is there's a lot.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 my life. Van ZFM Via de kabel